10 uur. Het NOS journal Lisa Thomasen. Het consumentenvertrouwen is deze maand opnieuw sterk omlaag gegaan. Het vertrouwen is met 9 punten gedaald tot min 30. Ook in augustus was er een daling van 9 punten. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het consumentenvertrouwen nooit eerder in twee maanden zo sterk afgenomen. De daling komt vooral doordat consumenten negatief zijn over het economische klimaat. Het vertrouwen in hun eigen financiële situatie is ook afgenomen... maar een stuk minder. In Den Haag verzamelen zich bij Paleis Noordeinde steeds meer mensen. Langs de route is het nog rustig. Rond één uur vertrekt de Gouden Koets... met daarin koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... vanaf Noordeinde naar de Ridderzaal. Daar zal de koningin de troonrede voorlezen. Er is veel politie op de been om incidenten als vorig jaar te voorkomen. Toen gooide een man een vaccinelichthouder naar de Gouden Koets... Later vanmiddag presenteert minister De Jager de Rijksbegroting en de miljoenennota. Vorige week donderdag lekte de stukken door een fout bij het ministerie van Financiën een dag te vroeg uit. De stukken worden morgen en overmorgen in de Tweede Kamer tijdens de algemene beschouwingen besproken. Vakcentrale MHP zegt dat het kabinetsbeleid vooral de middengroepen zwaar treft. Mensen en gezinnen met een middeninkomen gaan er volgend jaar 5 tot 10 procent op achteruit. Veel meer dan de gemiddelde koopkrachtplaatjes van het kabinet laten zien. MHP zegt dat in die koopkrachtplaatjes niet alle maatregelen zijn meegenomen. De kinderopvang bijvoorbeeld, dat loopt al gauw als je twee kinderen drie dagen op de kinderdagverblijf hebt tot uh Boven 3% koopkrachtachteruitgang. Het spaarloon wordt afgeschaft, dat betekent ook zo'n 1 à 1,5%. Bezuiniging op de studiefinanciering kan een paar procent uitmaken. Uh, de bevriezing van ambtenaarselaars. en ook bezuinigingen op de zorg. Maar dat is meer een maatregel die uh, alle chronisch zieken treft. Dat uh, betekent ook gauw 1 à 2% extra koopkrachtachteruitgang. In Thailand zijn twee mensen veroordeeld voor de brand in een nachtclub... in de nieuwjaarsnacht van 2009, waarbij 67 mensen om het leven kwamen. De eigenaar van de nachtclub kreeg drie jaar cel... onder meer omdat er geen goede nooduitgang uit, was en ook geen blusapparatuur. De andere veroordeelde is de eigenaar van het bedrijf... dat een lichtshow met vuurwerk verzorgde, waardoor de brand in Bangkok ontstond. Ook hij kreeg drie jaar cel. Daarnaast moet hij ongeveer 200.000 euro schadevergoeding betalen... aan slachtoffers en nabestaanden. In Heerde op de Veluwe is een bouwkraan op een huis gevallen. Daarbij is volgens de Gelderse politie iemand om het leven gekomen. Er zou een van de stempels, een van de, zeg maar, de poten zijn afgebroken. Daardoor is de bouwkraan omgevallen op het dak terechtgekomen. Daar was op dat moment een medewerker van een bouwbedrijf aan het werk... die is dodelijk getroffen door de kraan. De woning moet gestut worden voordat men het stoffelijk overschot kan bergen. De bewoners van het huis bleven ongedeerd. Het weer bewolkt en wat lichte regen of motregen in het zuidoosten droog. Af en toe zon, temperatuur 18 graden in het noorden... en een graad of 20 in het zuiden. Morgen weinig verandering. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog langere files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen knopen Burgerveen en Hoogmade 6 kilometer. Op de A A15 Maasvlakte richting Rotterdam... tussen Afritbride en Spijkenisse 6... en op de A27 Breda richting Utrecht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 Zelfmoord onder politiemensen is een onderschat probleem... zegt de politiebond ook na nieuw onderzoek. Morgen de algemeen politieke beschouwingen in de Tweede Kamer... Een debatadviseur geeft debattips aan politici. De kamernood onder studenten is nog nooit zo groot geweest. Onze telefoon zat gloeiend. Mensen die geen kamers kunnen vinden, die van heel ver moeten komen. Enorm veel betalen voor een, voor een hele kleine kamer. En, ja, de wanhoop is in Amsterdam best groot. En het ochtendumeur van Diederik Ebbingen het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Eerst naar het gekelderde consumentenvertrouwen. U hoorde dat net van Lieselot Thomassen in het nieuws. Het vertrouwen is in september verder gekelderd. Eh, met negen punten gedaald tot min dertig. En volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek dat die gegevens meet... daalde de indicator nog nooit eerder eh, zo sterk in twee maanden tijd. We hadden net contact met Zweden van Wijnbergen... maar ik zeg u al, we hebben de hele ochtend al een probleem met een telefooncentrale. Eh, dus eh, dat levert nu een, een klein probleem op. Daarover eh, informeren we u dus wat later. Verder. En ik doe nogmaals een oproep aan de stofjas hier in dit gebouw... om problemen op te lossen, zal ik maar zeggen. Goed, uh, ander onderwerp. De zelfmoordcijfers onder politiemensen liggen mogelijk drie keer hoger... dan bij burgers, blijkt uit een vergelijkend onderzoek... met België, Duitsland en Amerika. Ook loopt de Nederlandse politie hopeloos achter... in de registratie van zelfdoding en preventie van zelfmoord. Jan Willem van der Pol van de Nederlandse Politiebond. Goedemorgen. Jan-Willem van der Pol van de Politiebond. Goedemorgen. Ja, ja oh. wij hebben contact. Heel goed. Ja, ja, ik ben er weer. Dat is mooi. Uh, er is net Goedemorgen. Dus heel lang waren er geen gegevens beschikbaar. En is er is opgeroepen om onderzoek te doen. Nou, dat onderzoek is nu gedaan door de Vrije Universiteit. Uh, Meten is weten, zou je zeggen. Dus hoe hoog uh, ligt dat zelfmoordcijfer onder agenten? Ja, nou dat ligt, uh, als je het rapport zou lezen en je gaat sec op de cijfers uh, af, dan, uh, dan zou je kunnen zeggen, mm, valt wel mee. Want? Hoe terwijl, hoog is dat cijfer? Nou ja, dan zou het op een gemiddelde van uh, een, een, nog geen tiental op jaarbasis zijn. Uh, ja. Terwijl, um, uh, toevallig hadden we gisteren even een, uh, een werkgroep en toen keken we elkaar met, met vier personen aan en wij uh, in dat kleine groepje wisten al te vertellen, uh, of konden al uh, een, een, een getal dat boven de 10 zit alleen al voor 2011. Met andere woorden, hoe vertrouwt het onderzoek niet? Nou ja, er is, in het onderzoek is er wel iets gezegd over het feit dat het meten en weten nog niet helemaal optimaal is. En dat er uh, op, uh, in elk korps eigenlijk anders wordt geregistreerd. En uh, ja, iedere diender die weet uh, dat op het moment dat je een... Uh, een, uh, een, a een eenzijdige aanrijding registreert als een eenzijdige aanrijding... terwijl iemand vol op een boom gaat, dat, uh, uh, dat er wellicht iets anders aan de hand is. Juist. Wat is er aan de hand? Nou, het is aan de hand en dat, is, uh, dat komt nu steeds meer boven uh, water, ook mede door, door inzet van de politieacademie. Dat de politie een functie is, de politiefunctie is een functie met een hoog risicoprofiel. En zo is er ook verklaard door uh, mensen die het kunnen weten van de politieacademie, dat er uh, nogal wat achterstallig onderhoud uh, zit op het gebied van mentale weerbaarheid. En dat is precies wat wij ook herkennen. Ja, zit het dan ook niet in een registratieprobleem, namelijk dat als een agent zichzelf doodt, dat bijvoorbeeld tegen een boom rijdt, dat dan uh, wordt opgeschreven eenzijdig? Ongeluk in plaats van zelfmoord? Ja, zo is het precies. Juist, met andere woorden, ook de organisatie zelf, de politieorganisatie zelf, houdt de gegevens niet goed bij. Nee, dat is nou ja, dat is helaas met meer onderwerpen is dat zo. Ja. Uh, wij hebben niet voor niets al jaren geleden geroepen dat we pleiten voor een betere registratie, niet alleen op het gebied van dit soort onderwerpen, maar ook op het hele bedrijfsprocessensysteem valt nog wel het een en ander te winnen. En ja. daar heeft de minister vandaag toch wel belangrijk nieuws laten horen. Namelijk? Nou, dat hij uh, klaar is met het uh, huidige bedrijfsprocessensysteem en dat hij dus uh, toe wil naar een compleet nieuw systeem. Uh, ja. Ik vind overigens wel dat hij vrij optimistisch is met zijn tijdlijn, maar dat even terzijde. Oké, okay, goed. Nou, de hulp is onderweg, zal ik maar zeggen. Is ja. dat ook niet een enorm taboe bij de politie, dit onderwerp? Was. Uh, ik ik niet meer, weet. Ja, ja in, in, in, in, in, in, in, zes jaar geleden uh, heb ik ooit eens een keer uh, bij een collega van u iets verteld over uh, mentale weerbaarheid en dat het beter zou moeten worden opgeleid. Ja. Uh, ik was toen een, een redelijke pionier, dat durf ik rustig te zeggen. Ja. Uh, ik werd toen nog verketterd van dat moet je niet doen en wij zijn stoer en zo. En tegenwoordig uh, is het uh, onderwerp zeer bespreekbaar, ook ja. op het uh, topniveau. Ja. Maar er moet nog wel het een en ander gebeuren. En de minister moet ook nog duidelijk om, als het gaat om, uh, om het feit dat hij moet erkennen dat de politie echt een functie is met een hoog risicoprofiel. Goed. Jan Willem van der Pol van de Nederlandse Politiebond. Ik dank u wel. Tot je ding, zo, daar. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Ik zei het al, het vertrouwen van de consument in de economie is in september verder gekelderd, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het vertrouwen ging al in augustus al flink omlaag. In september ging dat verder met negen punten, waardoor we op een uh, totaal komen van min 30. En volgens het CBS is er nog nooit een sterkere daling geweest in twee maanden tijd. Contact nu met Zweden van Wijnberger, hoogleraar economie uh, van de Universiteit van Amsterdam, als ik me niet vergis, meneer ja, Van Wijnberg, goedemorgen. Goed, goed, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, uh, uh, hoe ernstig is dit, zou, je meteen maar, uh, zou ik meteen maar willen vragen. Nou ja, het is een symptoom van een serieus probleem. En dit is een beetje de prijs van politiek falen. Het is eigenlijk de afgelopen twee maanden heel erg duidelijk geworden dat zowel Europa als Amerika politiek. En niet meer weg weten met hun moeilijkheden. Nee. Ja, Amerika zit als blazende katten tegenover elkaar, maar doet niks. Nee. En in Europa zijn ze sort of met ogen dicht op een rampkoers over Griekenland. Of iedereen kan zien dat het een drama eindigt en dat steeds duurder wordt. Ja. Ja. Uh, dan zie je in Nederland een omdraai in de werkloosheid. Die is nog steeds heel laag vergeleken met wat we verwacht hadden in de crisis. Maar die begint weer een beetje op te lopen. Ja, ik kan me wel voorstellen dat consumenten langzamerhand onrustig worden. Ja. En ze maken zich ook in toenemende mate zorgen over hun eigen financiële situatie. Ja, ja die, vooral die werkloosheidscijfers zijn giezelig. Want ja, dat is waar mensen echt een, een recessie merken. Kijk, een 1% koopkracht minder is vooral als je arm bent, vervelend en onprettig. Maar nog niet zo dramatisch als 100% omlaag als je je hele inkomen kwijtraakt. Ja. En dan, ja, dat maakt mensen echt zenuwachtig. Ja. Terecht, denk ik. Dat is, ja, er wordt zoveel volatiliteit en onrust gezaaid door, door politici. ...dat je ja, op een gegeven moment die burger het ook niet meer weet. Nee, uh, nou diezelfde politici die er in Europa niet uitkomen... ...en trouwens ook niet in de Verenigde Staten... ...zoals u net al zei, die zijn vandaag allemaal bij elkaar in de Ridderzaal... ...om te luisteren naar de koningin bij het uitspreken van de troonreden. De miljoenennota ligt ja. inmiddels op, op straat. Uh, en daaruit blijkt dat het gewoon ook zwaar weer wordt voor uh, inwoners in Nederland. Ja, maar die miljoenennota zal niet veel, uh, niet veel hoop bieden. Want uh, ja, het is een, uh, er staan prachtige verhalen over grote structurele problemen. En vervolgens komt er een verhaal... waar Zullen we niks van doen? Uh, dat is uh, een enorme venture of de kaart gehaald. Ja. Nee. Als er een probleem niet aangepakt. En dat maakt natuurlijk ja, de wankel die toekomst. Want als het vervolgens nog slechter gaat, dan weet je niet meer met die kaartschaaf. En ze staan nu te demonstreren dat die grote problemen niet aan kunnen Ja, dat gaat er wel gebeuren. Ja. Nou ben ik geen econoom, ik heb wel goed opgeleid bij de economielessen vroeger. En daar heeft mij altijd verteld dat als het consumentenvertrouwen daalt en ook de koopbereidheid daalt, blijkt uit die cijfers van, van zojuist, ja, dan, dan krijg je dus minder bestedingen in de economie. En dat betekent dus dat de economische groei verder gaat afnemen. Dus somberder weer. Klopt dat? Nee, omdat wij grootende, groei van de groei grotendeels van export afhangen. De consumenten die importeren minstens 60% van wat ze besteden. Al die auto's, die worden allemaal in het buitenland gemaakt. Dat zijn dikwijls de meest kwetsbare dingen. Ja. Maar um, ja, het is toch geen goed teken. Bovendien loopt de wereldhandel zo langzamerhand ook wel terug. Dus er zijn wel wolken door je zon. Ja, slecht beleid gaat een keer zijn prijs eisen. Zweden van Wijberg, hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Ik dank u wel.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 De kamernood van de studenten, dames en heren, is nog nooit zo hoog geweest. In Amsterdam alleen al zijn 15.000 woningen nodig. Maar die kamernood is van alle tijden, herinnert Sander Bartling zich uit de tijd dat hij zelf nog studeerde. Twintig jaar geleden woonde ik hier en toen deed er dan niemand open als je aanbelde. Hallo? Hallo? Nou goed, ik kom een andere keer wel terug dan. Aan de balie van het kamerbureau van de ASFA, de ASFA StudentenUnie... staat een lichtelijk wanhopige student. Hoe heet je? Sophie. Nou is het collegejaar al begonnen, maar jij hebt nog geen kamer. Nee, dat klopt. Ai. Ja, ai. En hoe komt dat? Um, ik heb er nog geen kunnen vinden, want het is uh, niet heel makkelijk. Ik ja. woon nu nog thuis in Deventer. En je gaat elke dag op en neer? Ja. Maar dat hou je niet erg vol natuurlijk. Ja, het voelt een beetje als uh, twee levens. De woningnood onder studenten is schrijnend. Dat was vroeger al zo, dat is nu zo en dat zal nog wel een tijdje zo blijven. Zelf ben ik als eerstejaarsstudent aan de Universiteit van Amsterdam... in 1989 ook nog bij het ASVA kamerbureau geweest. En ook ik vind bot. Sophie heeft uh, ook al twee keer meegelood met een kamer. Maar uh, als wij een kamer online zetten, dan uh, krijgen we uh, binnen uh, een aantal uur uh, al een enorme lading aan reacties. Um, en uit die reacties loten wij uh, wie er dan uh, die kamer krijgen. En Sophie heeft helaas, uh, is no helaas nog niet daarin uh, meegenomen. Eline Peters, voorzitter van de ASFA, Merkt u echt dat mensen wanhopig zijn? Ja, dat merken we echt. Onze telefoon staat roodgloeiend. Uh, we krijgen ontzettend veel telefoontjes. Uh, mensen die geen kamers kunnen vinden, die van heel ver moeten komen. Uh, veel moeten reizen of enorm veel betalen voor een, voor een hele kleine kamer. En uh, ja, de wanhoop is in Amsterdam best groot. Toen ik dus nog studeerde, in de 20e eeuw... had je van die verhalen over loose kamerverhuurders... van die vieze mannetjes die dan 400 gulden, zeg maar 400 euro nu... vroegen voor een bezemkast. Maken jullie dat nog steeds mee? Uh, ja, er wordt nog steeds enorm hoge huur uh, gevraagd... voor uh, uh, hele kleine kamers op ongunstige locaties in Amsterdam. Um, uh, volgens mij is het gemiddeld zo dat uh, 70% van Amsterdamse studenten... te veel betaalt voor de kamer die ze hebben. Hallo? Hallo? Hi. Hallo. Je spreekt met Sander Bartling van de KRO. Ik wil even, bi <laughs> Ik wil even binnenkomen als het mag. Hallo. Hallo. Woon jij hier? Ja, ik woon hier. Mag ik even binnenkomen? Natuurlijk, kom hoever. Ik heb hier namelijk ook gewoond uh, 20 jaar geleden, zo ongeveer. Oh. Ik was benieuwd hoe het nu is. Ja. Ben Op benieuwd. kamer 3 uh, woonde ik. Kamer 3. Dat, wel... dat is deze kamer, was het? En mijn deur was groen met geel. Uh, Een vlag uh. Maar wie woont daar nu? Ik heb geen idee wie hier nu woont. Je hebt geen idee. Nee, er zitten hier allemaal internationaal studenten. Dus ze zijn allemaal net deze week verhuisd hier naartoe. Oké, okay, dus de samenhorigheid is niet zo groot als het vroeger was? Ja, nou, ik weet niet hoe het vroeger was. Dat... Feesten, bierzuipen <laughs> en uh, de hele dag in de keuken hangen. Ja, het valt op deze gang een beetje tegen. Ik ken wel andere gangen waar dat wel nog steeds is. Maar uh, nou, dat is niet heel erg hier, nee, inderdaad. Vind je dat jammer? Ja, soms wel. Het zou wel leuk zijn om af en toe een huisfeestje te hebben... of uh, toch leuk contact te hebben, samen tv kijken, samen eten, dat soort dingen. Ja, wij hielden zelfs feesten met, met bijltjes pad erbij, dus die twee andere flats om de hoek. En deze zetten we over. alle deuren open en dan op ah. alle verdiepingen. En er was overal muziek en zo. Oh, dat is echt leuk. Nee, dat hebben we echt niet meer. Hoe ben je aan deze kamer gekomen waar je nu woont? Uh, via studentenwoningweb. Dus uh, gewoon via internet ingeschreven. En, en hoe lang heb je erop moeten wachten? Tweeënhalf jaar. Wat betaal je als ik vragen mag? 266 euro. Oh, dat was het vroeger in Guldens. Ja. <laughs> yeah. Hoewel het studentenleven me wat saaier lijkt geworden sinds ik er 20 jaar geleden in dook... heb ik niet het idee dat het veel moeilijker is geworden om een woning te vinden. Maar daar vergis ik me natuurlijk in. Uh, nou, De gemeente rekent op uh, zo'n ongeveer 9000 extra woningen die nodig zijn. Uh, wij zelf denken eerder aan zo'n 14.000 woningen uh, die tekort zijn. En uh, daar hebben we dan nog niet eens bij meegerekend... dat er ook heel veel studenten zijn die wel in Amsterdam zouden willen gaan wonen... als er überhaupt een kans zou zijn. Nou worden er overal van die zeecontainers woningen gebouwd, hè? In, uh, op Zeeburg, in, uh, in, uh, in West. Is dat niet genoeg? Um, nou, de, de oplossingen die de gemeente biedt zijn veelal tijdelijk... Um, en verdwijnen dus ook vaak weer heel snel. En uh, ja, dat is dweilen met de kraan open. Um, waar wij op dit moment heel erg op inzetten zijn bijvoorbeeld leegstaande kantoorpanden... Uh, op zo'n manier transformeren dat de studenten daarin zouden kunnen gaan wonen. Eén ding is onveranderd gebleven en dat is een beetje... dat is de geur. Die is nog steeds een beetje een kruising tussen etensresten... En uh, muizenpoep, algeheel gebrek aan hygiëne, is dat nog steeds zo? Ja, zeker, ja. ja het zit hier vol met muizen op het moment. Uh, zelfs een schoonmaakbedrijf geweest om het om te maken, maar ze gaan niet weg. Oké, okay, wij zijn destijds gebeld door een schoonmaakbedrijf... of ze een reclame spot konden opnemen bij ons voor een schoonmaakmiddel... omdat we echt alle kleuren van de regenboog schimmel hadden. Mag ik tot slot nog even je kamer zien? Nee. Nee, hè? Nee. Waarom niet? Omdat het veel erger is dan de woonkamer. het is een puinhoop. Ja, heel erg. Okay. Wij dragen van Sander Bartling en morgen. Het tijdgebrek onder studenten en docenten neemt soms absurde vormen aan. Er zijn bepaalde opleidingen hier bijvoorbeeld op de economische faculteit... waar een docent bijvoorbeeld één minuut heeft om een masterscriptie na te kijken. Dat is morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom op goedemorgennederland.nl. Straks, wie maakt morgen de kans op de titel... de beste die beter van de algemeen politieke beschouwingen? Eerst nu, het ochtendtumeur van Diederik Ebbingen. Prinsjesdag, prinsjesdag. Ja, ja, ja, het is prinsjesdag. Prinsjesdag, prinsjesdag. Ik ben gek op prinsjesdag. De derde dinsdag van september. Den Haag stroomt vol met mensen. Om naar de gouden koets te kijken. Waar de koningin in zit. En Maxima en Alexander. En hopelijk geen incidenten zoals vorig jaar. Met de vacciner lichtjes houden gooien. Prinsjesdag. Dag. Prinsjesdag, ja, ja, ja, het is Prinsjesdag... Prinsjesdag, Prinsjesdag. Ik ben gek op Prinsjesdag. De minister van Financiën. Met zijn houten koffertje. Waar de miljoenen nota in zit. Die al lang is uitgelekt zoals altijd. En de koningin gaat naar de ridderzaal. En iedereen heeft gekke hoedjes op. Met een politieke boodschap. Of gewoon omdat hij mooi is. Prinsjesdag, Prinsjesdag. Jij ja, yeah, ja, yeah, het is Prinsjesdag. De leden van de staten-generaal. En dan komt de troonrede. Het is iets van moeilijke tijden. Iedereen gaat erop achteruit. En de koopkracht daalt. Maar dan ook nog een bemoedigend woord van de koningin. Over gemeenschapszinnen. Iets dat we het allemaal samen moeten doen. Prinsjesdag. Prinsjesdag. Ja, ja, ja, het is Prinsjesdag. Prinsjesdag. Prinsjesdag, ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah. het is Prinsjesdag. En de oppositie die vindt alles slecht. Wat er in de miljoenennota staat. Dat hadden ze zelf allemaal veel beter gegaan. En dan krijgen we de hele avond televisie over Prinsjesdag. Prinsjesdag, de wereld draait door en Prinsjesdag. Pauw en witte de Nieuwsuur en het journaal. En iedereen vertelt iets en vindt er iets van. Van Prinsjesdag, Prinsjesdag. Ja, ja, ja, het is Prinsjesdag. Dank u wel. Diederik Ebbingen was dat. Morgen het ochtendtumeur van Ton Kas. Het is acht minuten voor half elf. We kijken een dag verder dan de dag van vandaag, Prinsjesdag. Waarover u straks later deze ochtend en begin van de middag... natuurlijk als de koningin haar troonrede uitspreekt veel meer zult horen. Wij richten ons nu op de algemeen politieke beschouwingen. Morgen het hoogtepunt van de parlementaire democratie. En niet alleen de dag van de waarheid of de dagen van de waarheid... voor Job Cohen, de leider van de Partij van de Arbeid. Maar er zijn natuurlijk meer ogen gericht op meer politici. En wat dacht u van Geert Wilders? Hoe ver kan hij gaan met kritiek leveren? op dit kabinet dat hij eh, dankzij zijn gedoogsteun in het zadel houdt. Roderick van Grieken is directeur van het Nederlands Instituut. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit het kunnen wel eens hele interessante algemene beschouwingen worden. Absoluut. Ik, ik verheug me er absoluut op. Op wie verheugt u zich het meest? Nou, eigenlijk op het totaalplaatje. Het is natuurlijk uniek op verschillende manieren. Allereerst met zo'n gedoogconstructie. Hoe dat in zijn werk gaat, hebben we ja. nog niet eerder gehad. Nee. Um, tegelijkertijd is natuurlijk heel veel gaande in de wereld. Uh, ik zag net nog een berichtje dat consumentenvertrouwen op een, op een dieptepunt zit. Of ja. dat het uh, hard omlaag gaat. Ja. Kortom, dat denk dat heel veel mensen geïnteresseerd zullen zijn... wat er morgen gebeurt ja, in een bijzondere constructie. Het gaat echt ergens over. Het zit allemaal economisch en politiek trouwens ook tegen. Want die politieke leiders hoorden dat net ook al van Zweden van Wijbergen. Die weten niet een oplossing te vinden voor de crisis. En wil dus dreigt op de achtergrond telkens. Jongens, luister eens, als het geld niet terugkomt uit Griekenland... of als er inderdaad meer bevoegdheden gaan naar Europa gaan... en we deze bende niet kunnen oplossen, dan trek ik de stekker eruit. Ja. Nou, dat is natuurlijk een, uh, een prachtig dreigement om te kunnen doen. Want daardoor maak je jezelf in één keer belangrijk. Dus ik denk dat dat retorisch al heel erg slim is. Uh, want dan, nog voordat de beschouwingen begonnen zijn... richt je de aandacht op jezelf. Ja. En ja, die spanning zal er uh, morgen overmorgen de hele tijd boven hangen. Ja. Tussen wie zullen de debatten met name gaan? Ja, ik denk dat het wisselende samenstellingen zullen zijn. Ik denk dat het heel interessant wordt om te zien... Um, wat de strategie van Job Hen wordt. He, die zal ze toch echt moeten gaan bewijzen als de oppositieleider. En ja, op wie gaat hij zijn pijlen richten? Gaat... Op Wilders zou ik zeggen. Dat zou kunnen. Hij zou, um, op sommige punten zou hij op Wilders kunnen richten. Heeft hij dit weekend al gedaan en gezegd van... Ja. goh, trekt die stekker er nou uit? Ja, als het allemaal zo erg is, trekt de stekker er dan uit. Ja. ja, dat zou kunnen. Maar hij kan ze natuurlijk ook vol op het CDA richten. En ja. tegen, tegen Haarsma Buma met, he, met name de sociale kant van het, het CDA aanspreken... met de bezuiniging op de PGB. Er is nu wel onderzoek gedaan die zegt dat Nederlanders daar het minst op zouden bezuinigen. Dit kabinet doet het wel. Ja. Dus wat wordt de strategie van Job Cohen? Ja, als hij zijn pijlen richt op Geert Wilders, dan kan ik het antwoord ook al raden. Namelijk, ik steun liever het kabinet waar ik kritiek op heb dan dat jij in het torentje terecht komt. Ja, ik denk dat dat citaat zeker een keer zal gaan vallen. En dan wordt het interessant om te zien wat dan het antwoord van Job Cohen wordt. Want dat, u geeft het al aan, dat antwoord zal komen. En wat je als die beter moet doen, is ja, je ziet die bal nu al aankomen. Dan komt het erop aan dat je nu al goed hebt doordacht. Wat ga ik dan antwoorden? Ja. Goed, voor veel uh, volgers van dat politieke bedrijf... is dat um, het hoogtepunt van het parlementaire jaar. Dan zie je de kopstukken aan het werk. gaan zijn het, laten we zeggen, de wat uh, lager geplaatste Kamerleden... die uh, op hun eigen terreinen de debatten voeren. Dit zijn echt de, de, de, de politieke leiders die hier met elkaar de degens gaan kruisen. Aan de andere kant kun je zeggen, het is ook een spelletje. Er, er, er zit een spelelement in. Ja. Het politiek is, een, is ook toneel. Ja. Is de economische crisis en de onzekerheid niet een te ingewikkeld en te belangrijk onderwerp... om daar een spel van te maken. Dus met andere woorden, wil je in zo'n debat ook niet... oplossingen horen van de dames en heren? Nou, absoluut zit men daar op te wachten. Maar ik denk het spelelement of het theaterelement, zoals u het noemt... zit er maar met name in dat het juist de taak van politici is... om die ontzettend complexe materie... om een dusdanige manier te verpakken dat, dat ik het thuis snap... En dat ik in ieder geval begrijp wat nou de hoofdprincipes zijn waarover ze met elkaar van mening verschillen. Ja. Dat is de taak van de politicus. En, en daar zit een theater element in. Want dat is natuurlijk zo complex. Dus je moet dat in één of twee korte zinnen zien samen te vatten in een beeld. Um, en daar dien je ook op voor te bereiden... om ja. dat voor mij als burger te kunnen doen. Ja. Goed, we richten ons dus nu op die politieke kopstukken... dat wil zeggen de politieke leiders... Dat, uh, voor zover ze in de Tweede Kamer zitten, dat is morgen... want dan is de Tweede Kamer aan het woord... en de dag later komt het kabinet... en dat is ook voor de dat Mark Rutte daar... Uh, staat. We weten wel hoe hij dat doet, want we hebben het debat om de regeringsverklaring gehad. Het is net zoiets, zeg maar. Ja. Um, wat verwacht hij van hem? Want hij heeft ook een paar deuken opgelopen de afgelopen tijd. Ja, absoluut. Hij was vorig jaar natuurlijk een verademing. Toen um, heeft Vriend en Vijand gezegd dat hij het de debat over de regeringsverklaring... dat hij dat nou echt hartstikke goed deed. Um, maar we zijn nu een jaar verder. De druk is groot. Hij heeft inderdaad ook wat, uh, wat deuken opgelopen. Ehm um, ik denk dat hij daar wel weer goed uit zal komen. Omdat hij juist in dit soort situaties in het verleden meerdere keren heeft aangegeven... dat hij het leuk vindt om er te staan. Um, uh, dat hij met plezier zo'n debat ingaat. En dat hij ook wel de kwingslagen heeft en de scherpte heeft... om te kunnen draaien op het moment dat dat moet. Om scherpe, korte opmerkingen te maken wanneer dat moet. Um, dus ik, ik denk dat hij het wel weer goed zal doen. Ja, waarmee hij ook meteen een hoop van de wapens van de anderen uit de handen slaat. Ja, absoluut. Want je, je, je... Kijk, we hebben in het verleden met Balken natuurlijk wel eens gezien dat men twee dagen lang er op een muur beuken En dat er eigenlijk de, de antwoorden steeds flegmatieker werden. Um, bij Mark Rutte zie je dat hij er plezier in heeft als hij tegengas krijgt. Um, en dat hij dan ook groeit. Dus ik, ik denk niet dat hij er heel erg tegen op ziet. Is hij de beste die beter van het hele spel? Nou, vorig jaar bij de wat over de regeringsverklaringen. We reiken ieder jaar een prijs uit. Toen hebben we hem uitgeroepen tot beste die beter. Um, maar hij heeft zeker concurrenten. Wie? Nou, de, de eerste paar die bij mij in gedachten komen... is dat we in het verleden eh, hebben Alexander Pechtold zien excelleren o, tijdens dit soort debatten. Dat is bij uitstek iemand die heel goed, snel kan reageren. En geestig. En geestig. Moet ik er een nietje doorheen doen met een hele stapel ja, rapporten nou, in zijn handen? Ja, maar dat kunnen we ons ja. twee jaar na data nog steeds herinneren. Het ja, ging over eh, de JSF, hè? Ja, ja. ja. maar de, het is niet alleen grappig als hij dat doet. Hè. Tegelijkertijd is het ook heel knap en precies wat hij moet doen. Ja. Want hij maakt in één zin precies heel beeldend duidelijk... waar het probleem met dat kabinet toen lag. Ja. Wilde zelf. Wilders, absoluut. Die... Eh, die exceleert vaak in zijn eigen eerste termijn. Die is heel goed in het houden van zijn eigen verhaal. Ze ja. is altijd extreem goed voorbereid. De voorgaande jaren vond ik hem wat zwakker... als het dan gaat in de volle breedte van het debat... en het echt inhoudelijk op elkaar reageren. Ja. En vaak trekt hij zich daarna terug en ja. hoor je niks meer van hem. Nee. Jolande Sap, want voor haar is het de eerste keer... als politiek leider van GroenLinks dat zij dit debat moet doen. Haar, ja. haar voorgangster Femke Halsema deed het de laatste keer nog. Ja. Hoe groot is de druk op haar... Nou, best groot, want Femke Halsma stond bekend als iemand die er heel goed in was, eh, in debat. Ik denk dat Jolanda Sapp tot nu toe eh, het in debat ook best wel goed gedaan heeft. Maar dit is nog wat anders, hè, want nu gaat het over de volle breedte van, van alle portefeuilles tegelijkertijd. Dus ze zal het zeker spannend vinden en eh, nou ja, ze zal haar plekje moeten vinden eh, tussen alle andere matadoren. En die zien we vanaf morgen rond een uur of tien meestal in actie... bij de algemeen politieke beschouwingen. Wordt meestal ook live uitgezonden op Nederland 1... en zo, sowieso op Radio 1. Heel erg uitgebreid te volgen. Roderick van Gieken, directeur van het Nederlands Instituut. Ik dank u wel voor uw komst. Het is bijna half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. En na het nieuws zometeen Prem Radakishun. Prem, waar ben je vandaag? Goedemorgen, Sven, wat is het toch oh ja, over het debat gesproken? Ja, uh, uh, ik weet nog dat Mark Rutte, ik zat op BNR, deed pep talk. En daar was hij, dat was zo'n debatprogramma wat nu opgeheven is sinds ik weg ben bij BNR. Maar Mark Rutte was toen ook echt de beste presentator. Hij geniet er echt van, net zoals jij ervan geniet Sven, wanneer mensen jou het vuur aan de schenen leggen. Maar luisteraars, we gaan zo meteen praten over... Europa, want het is wel Prinsjesdag in Den Haag. Maar hoe lang is Prinsjesdag nog van belang... is het zo dat we binnenkort Prinsjesdag in Brussel hebben. Omdat Europa zal gaan over ons geld. En dat vind ik een goede ontwikkeling. Maar we gaan ermee praten met onze favoriete professor... als het gaat over Europa, Bernard Steunenberg. We zijn bij de Universiteit van Leiden. En um, u, u moet echt luisteren, want uh, uw ogen zullen opengaan... en uw oren zullen van uh, uw schedel afvallen... als u hoort hoe weinig invloed wij eigenlijk hebben... nog in ons eigen land. Maar dat allemaal luisteraars, dat doen we nadat u het nieuws van dinsdag 20 september half 11 hebt gehad van Lieselotte thomassen Radio 1, het nos journaal. Het consumentenvertrouwen is deze maand opnieuw sterk gedaald, met 9 punten naar min 30. In augustus daalde het vertrouwen ook al met 9 punten. Nooit eerder nam het consumentenvertrouwen in twee maanden zo sterk af, zegt het CBS. Consumenten zijn vooral negatief over het economische klimaat.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 Volgens de MHP zijn in die plaatjes niet alle maatregelen meegenomen. Het is Prinsjesdag en in Den Haag verzamelen zich bij Paleis Noordeinde steeds meer mensen. Rond één uur vertrekt de Gouden Koets met daarin koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima vanaf Noordeinde naar de Ridderzaal. En daar zal de koningin de troonrede voorlezen. Om incidenten als vorig jaar met een vaccinelichthouder-gooier te voorkomen, is er extra veel politie op de been. En in Thailand moet de eigenaar van een Nachtclub, waar in de nieuwjaarsnacht van 2009 een brand woede, drie jaar de cel in. Er was geen goede nooduitgang en geen blusapparatuur. En door die brand vielen 67 doden. De eigenaar van het bedrijf dat een lichtshow met vuurwerk vergooide, krijgt ook drie jaar cel. En hij moet ook een schadevergoeding betalen van ongeveer 200.000 euro. En dat is nieuws op dit moment. De verkeersinformatie. Er staat file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelofaar en Sveen en Zoete 6 kilometer. A15 Europort Rotterdam. Voorspijken is 2 kilometer. Heeft te maken met de afsluiting van de Botlekbrug. Verkeer kan zo, la van de Verkeer kan zo lang via de Botlekbrug rijden. Een kapotte vrachtwagen op de A15 Rotterdam richting Europort. Bij Rotterdam Charloes 2 kilometer. Daar is de rechte reis ook dicht. Dit is Radio 1, NTR, Premtime, time. Vandaag is er veel tamtam -tam en decorum in Den Haag. Vanuit de traditie wordt de begroting van de Rijksoverheid voor het jaar 2012 gepresenteerd. Hoe gaan wij 257 miljard euro uitgeven? De minister van Financiën schittert vandaag met zijn koffertje waarin de poetsverdeling is opgeborgen. Maar hoe lang beslissen wij Nederlanders nog over ons eigen geld? Wordt het geen tijd om in het kader van de Europese Unie... een Europese minister van Financiën aan te stellen... die landen hun begrotingen controleert? Zo voorkomen we ellende als in Griekenland, Italië, Portugal en Ierland. We zijn tenslotte een provincie. Ja, een rijke en machtige provincie, maar toch een provincie van Europa. En Europa is heel goed voor ons. Dus is het in ons belang dat Europa sterker wordt... en de Europese Unie blijft bestaan. Binnenkort Prinsjesdag in Brussel en niet in Den Haag. Wat vindt u? Bel me op 0800-1121, mail naar ntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Radio 1 Welkom bij Primtime. It's Luisteraars, we zijn bij de Universiteit van Leiden... omdat we bij professor Bernard Steunenberg de gast zijn. Hoe is dat Europees instituut wat u hier hebt... Uh, dat heet Center of Excellence en dat is uh, mede verbonden aan de faculteit sociale wetenschappen waar wij uh, bestuurskunde doseren. Ja, maar het heet het Jean Monnet. Jean Monnet. Waarom wat? geen Nederlandse naam? Waarom, geen, waarom weer weer een vieze, vuile Fransman? Ja, ja, ja. Uh, de commissie heeft bedacht dat het een hele mooie naam was. En op een gegeven moment hebben ze Jean Monnet gekozen omdat hij een van de grondleggers is. Maar er zijn er meer. Schumann bijvoorbeeld. Ja, en Jean Monnet, Jean, Jean Monnet was de grondlegger van wat? van uh, wat we nu de Europese Unie noemen. En wat was zijn visie toen hij ermee begon? Nou, die visie was, uh, laten we vooral samenwerken... om te voorkomen dat er aan conflicten uh, weer gaan ontstaan in uh, Europa. We moeten niet vergeten dat dat uh, anno uh, uh, 1950 was. Net een uh, desastreuze wereldoorlog achter de rug uh, voor de tweede keer. En ja, door samen te werken, wat zijn idee... Uh, kunnen we misschien voorkomen dat er weer uh, conflicten gaan ontstaan. Nou, daarnaast uh, uh, hebben we toen ook gedacht over andere vormen van samenwerking. Economische samenwerking. En dat heeft nu uitgemond tot de interne markt en de EU zal ze dat nu kennen. Voor de mensen die het niet weten, een kort glasje geschiedenis. We begonnen eerst met de samenwerking op het gebied van kolen en staal. Klopt, klopt. En uh... daarin heeft Nederland dus niets meer te zeggen als het gaat om kolen en staal. Nou, dat valt enorm mee, er wordt uh, wat overdreven. He, het is natuurlijk uh, mogelijk om via zeg maar, dat overleg en die samenwerking, een aantal voordelen te halen. En dat is ook eigenlijk wat in de loop van de tijd steeds vaker en steeds meer is gebeurd. He, we halen ons voordeel door die samenwerking, omdat wij als klein land met een open economie erg veel belang hebben aan, uh, aan handel. En door die handel nou goed zeg maar, te beleggen, door met anderen zeg maar, die handel te kunnen blijven drijven, ja, daar hebben wij zeg maar, een stukje op opgebouwd. Maar als je dus kijkt, we begonnen met kolen en staal, toen gingen we naar landbouw. Nou nee, dat is zat ook nog transport. Want we hadden ook bedacht, van als je kolen en staal hebt, dan moet je op een gegeven moment bij elkaar eh, brengen. En daardoor is transport eh, als onderwerp meteen weer binnengekomen. Dus je, je, eerst hebben we gezegd, we geven onze bevoegdheid op, als het gaat over kolen en staal, om het in gemeenschappelijkheid te doen. Daarna transport, daarna landbouw. Nou ja, het opgeven van uh, die soevereiniteit of van die bevoegdheden is natuurlijk zeg maar, in beperkte mate. We praten altijd, nu ook nog, mee met belangrijke besluiten die worden genomen. Ja. Het is een uh, Europese, dat het niet als het Nederlandse uh, uh, politiek. Het Europese parlement staat toch zeg maar, ten dele naast die Europese politiek. Omdat belangrijke beslissingen ook door de lidstaten genomen worden. Voor de duidelijkheid, professor Steudenberg, het, het, het is uh, zeg maar, uh, voordat we in de EU zaten, kon de Nederlandse overheid zeggen, we gaan dit doen op het gebied van uh, kolenherstel, dat op het gebied transport. Nu moeten ze in een vergadering met de Europese raad van ministers zeggen jongens, wat gaan we doen? Dat klopt, maar tegelijkertijd, en dat is natuurlijk de keerzijde van hetzelfde verhaal, kijk je kunt natuurlijk op een eiland zitten en roepen van wij gaan dit doen, maar als er niemand luistert en er zijn geen mogelijkheden om op een gegeven ogenblik dat ook waar te maken, ja dan schiet het ook niet op. Dus op een gegeven ogenblik heb je die samenwerking in deze wereld nodig, en daarom is het zo belangrijk ja. om op een gegeven ogenblik met anderen uh, samen te gaan werken. En nu het volgende Vergezicht. Wij gingen over ons geld. Vandaag is de begroting, 257 miljard euro. Die gaan we lekker verdelen. Maar ik zeg dus: als we niet op dat eiland willen zitten, dan is de volgende stap. En met mij heb ik hier uh, uh, uh, D66-kamerlid Wouter Koolmees en GroenLinks-kamerlid Bruno Bakhuis. Die vinden dat de EU meer macht moet krijgen om in te grijpen in de begroting en de economie van een lidstaat. Dus die willen al dat er een soort ja een soort supranationale minister van Financiën komt. Is dat de volgende stap? Het zou een hele uh, denkbare scenario voor nee, de nee, toekomst nee, nee, zijn. Nee, nee, oh, niet, ja, niet, nou ja. nee, <laughs> nee, nee, nee, nee, kom op. Professor Steunenberg, zo ken ik u niet. Als je gewoon kijkt naar de lijn ja. verwachtingen. Nou, uh, het is nu een dubbeltje op zijn kant. Uh, een van de opties is dat we dat gaan krijgen, ja. Uh, als wij die euro willen houden... dan hebben we dit uh, naast een groot aantal dingen nodig. En denkt u dat het ook gaat gebeuren? Want je ziet door de. Kijk, iedere crisis heeft kansen. En wat ik leuk vond aan die eurocrisis is dat alles wat we gefaald hebben bij het verdrag van Maastricht namelijk die, die, die, die bevoegdheden afdragen die zie je langzaam komen. Het gekke is dat Europa gaat pas goed werken wanneer er een enorme crisis is. Dan gaat men zeg maar, denken aan nieuwe lijnen, nieuw beleid. Dat hebben we gehad in de jaren zeventig. Toen ook Marcus Thatcher, niet een van de grootste fans van Europa... gedacht heeft van, hé, hey, wij moeten een interne markt hebben, want dat is goed voor ons. Engeland, maar ook voor eh, onze handel, want we hebben een groot probleem. Nou, hetzelfde scenario is nu ook denkbaar dat Nederland met Frankrijk en, en, en Duitsland eh, eenzelfde pad opgaan. Alleen ja, politiek is zeg maar wrijving, enorm veel wrijving. En ik denk dat er nog veel meer druk moet komen om die politiek in beweging te krijgen. Ja, maar uit wrijving ontstaat glans. Want als u kijkt naar de miljoenennota in Bruin 1... wat gedoogd wordt door de anti europa partij PVV... het staat bol van Europa... Nou, daar ben ik heel blij mee, want het kabinet was al een tijdje zeg maar, op een andere tour. Maar blijkbaar heeft men Europa ontdekt. En ik denk ook dat dat geen seconde te, te vroeg is. Europa... Nou, Mark Rutte is wel altijd pro-Europa. Ik lees even voor. De Europese interne markt en de euro hebben het Nederlandse bedrijfsleven en de bevolking veel voordelen gebracht. Een muntunie die bestaat uit landen met verschillende financiële en economische uitgangsposities, kent echter ook een zekere kwetsbaarheid. En die kwetsbaarheid, die moet je toch op lange termijn aanpakken? Daar is men nu mee bezig. Daarvoor heeft men verschillende maatregelen uh, in gedachten. Eén daarvan is dat men ook um, uh, iemand heeft in Brussel die gaat kijken op het moment dat uh, de begroting ontspoort. Uh, dan moeten we uh, denken aan een te groot tekort op de lopende uitgaven uh, ten opzichte van de inkomsten. Uh, je hebt je huishoudboekje dus niet op orde. Of je maakt te veel schuld. Uh, dan um, uh, komt er een moment, en daar heeft ook dit kabinet voor gepleit. Er komt een moment dat Europa gaat ingrijpen. Uh, ook dit kabinet zegt: we moeten gaan straffen. Daar waar um, de regeringen niet. Meer in staat zijn om zelf zeg maar, daar goede keuze over te Luisteraars, maken. Luisteraars, weet u wat ik jammer vind? Dan vind ik die Bernhard Steunenberg zo'n slimme vent. En dan gaat die microfoon, uh, de, de uitzending begint. Dan praat u als een politicus, enerzijds, anderzijds. Gewoon uit uw hart. Gewoon uit uw hart. Als u, als u 50 jaar verder kijkt, hoe denkt u dat we over 50 jaar aan een soort Europese minister van Financiën hebben? Die zullen we hebben. Ja, die zullen we hebben. Oké, okay. gaan we even kijken luisteren als wat het leuk is. Er zijn wat studenten van professor Steunenberg in de bus. Dag, wie ben jij? Hi, ik ben Ati. Hoe oud ben je, Ati? Ik ben nu 21. Oké, okay. ga je een carrière maken in Europa of in Nederland? Nou ja, Europa is de toekomst, zegt iedereen. Dus ja, ik denk Europa. Maar uh, ja, je weet het niet, hè. Crisis is er overal en ook in Europa. Dus uh, zo makkelijk is het niet waarschijnlijk om daar een baan te vinden nu. In je studie, uh, ben je, zijn jullie ook heel erg Europees georiënteerd als je naar je studie kijkt, bestuurskunde? <hums> nou ja, natuurlijk. Want uh, op overheidsgebied is Europa, uh, nou ja... Overal eigenlijk, dus uh, zeker hebben wij dingen over Europa. Maar we moeten niet vergeten dat Europa altijd een deel is van de politiek. Hè? Ik bedoel, uh, nationaal gezien wordt er nog steeds heel veel uh, geregeld. M men moet niet denken dat uh, alles Europa is. Nee, maar goed, de provincie Zuid-Holland zegt ook nog wat, maar verder telt er niet veel voor. <laughs> en dat wordt binnenkort de provincie Nederland, toch? Nou ja, ze doen Randstad-provincie tegenwoordig, dus we weten niet hoe lang dat nog duurt. Maar, um, nee, uh, Europa is wel een zeer belangrijk deel van, uh, van ons curriculum, zullen maar En jonge dame, jij, wat studeer jij? Ik studeer bestuurskunde. Oké, okay, En ga je een carrière maken in Nederland of Europa? Eigenlijk buiten Europa, als dat kan. Oh, waarom? Vertel, dat is het leuke van jonge mensen, die denken totaal out of the box. Dus jij wil ergens uh, in de wereld, zie je als je als speelveld? Ja, het liefst wel, omdat ik in ontwikkelingshulp terecht wil komen. Okay. Professor Steunenberg, die jonge mensen, is dit typeren van als ik met ze praat? Ze, ze, ze, ze zien geen landsgrenzen. Ze denken, we, we hebben een generatie nu, want dit zijn allemaal twintigjarigen, die, die veel meer dan, dan wij buiten de Nederlandse grenzen denken: Europa, de wereld. Sommigen doen dat, anderen weer niet. Um, uh, ik heb ook studenten in mijn klasse, in mijn college... die uh, uh, eigenlijk vinden dat Europa een slecht idee is. Dus die vinden eigenlijk dat we weer terug moeten gaan... naar Nederland, uh, anno 1940, uh, 1950. Um, zonder Europese samenwerking, zonder uh, internationale samenwerking. Dus gezellig hier in Nederland. Zonder dat we, zeg maar, veel handel hebben. Ja, en dat is, denk ik, uh, uh, heel jammer. Want daarmee missen we opnieuw een stukje van onze welvaart. Europa is in die zin erg belangrijk geworden. Oké, okay, luisteraars. Ik zeg... We zijn nu aan het aftellen naar het einde. Komt er geen minister van, van Financiën voor Europa? Dan is het einde niet ver weg. We zijn gewoon bezig met de final countdown. Luisteraars, u mag meepraten of, of onze Prinsjesdag over een jaar of tien jaar of vijftien jaar in Brussel zou worden gehouden. 0800 -1 -1 -1. Mailen naar primtimeapenstartntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Goedemorgen Peter Sneider. Ja, goedemorgen Prem. Ik, uh, ik ben het eens met de stelling dat wij over een aantal jaren de uh, Prinsjesdag in Brussel zullen hebben. Wat, wat betekent eigenlijk dat uit in Brussel uh, bepaald zal worden. En ik denk ook dat het een noodzaak is. Uh, ik, uh, ik heb zelf uh, erg veel baat bij uh, uh, Verenigd Europa en 1 euro. Wat in voor Brussel? werk doe je, Peter? Uh, ik heb een, uh, een, een stansbedrijf. Wij stansen uh, producten voor onder andere de kaarsenindustrie. Alles wat metaal is aan de vaccine ligt, hier, komt bij ons vandaan. En dat exporteren we door Europa naar kaarsenfabrieken toe. Die vullen ze af en leveren ze bijvoorbeeld aan... Uh, ja, serieus. En, en waar huizen. zit je? Zit je in Brabant dan? Nee, ik zit in, uh, in Gelderland. En, en, en, en je exporteert dus echt uh, naar de hele Europese Unie? Ja, wij exporteren naar de hele Europese Unie. En uh, het simpele feit dat uh, binnen de Europese Unie niemand meer op de waarde van zijn eigen geld eenheid onderling kan concurreren, ja. is voor ons als Nederlands bedrijf, die uh, uh, altijd vast heeft gehad van een harde, gulden. Uh, waar, hè, want Italianen, Spanjaarden, als ze problemen hadden, lieten ze hun geld eenheid nog wel eens dalen. Uh, daar hebben wij dus nu gewoon echt ongelooflijk voordeel bij. dat we niet meer hoeven te concurreren op geldwaarde binnen Europa. En dat, is, en dat geeft stabiliteit en dat geeft werk aan de jongens die bij mij werken. Hoeveel mannen personeel dus... heb je, Peter? Uh, wij werken momenteel met een man of 24. Jee. En maar, maar, maar Peter, wat jij dus zegt voor ja. al die idioten die terug willen naar de gulden. Um, ja. kort samengevat. Eigenlijk, is die, want wij, wij zijn productiever dan andere landen... en omdat een zeg maar, Griek niet meer kan concurreren met de goedkope drachmen... kan jij over ja. heel Europa uh, marktleden zijn. Juist, in ieder geval kan ik meespelen en als, kan ik concurreren... Met gelijke wapens. Snap ja. je wat ik bedoel? Ik ja. word niet meer afgestraft daarop. Dus wat mij betreft, ik wil er iets aan toevoegen nog. Uh -huh. Ja, wij moeten naar een Verenigd Europa. Uh, en nu echt inhoudelijk. En het moet snel. Want er zijn dermate veel problemen. Uh, we hebben nu als Nederlanders binnen een, een jaar twee keer een flinke zeepot gehad. En de mensen worden onzeker daarvan. Hè, dat, ja. uh, vanaf Eigenlijk binnen twee jaar. We kunnen heel simpel zeggen, Europa gaat beslissen, de Europese landen die meedoen gaan beslissen, onder voorwaarde dat die landen die beslissen zich houden aan de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Doe je dat niet, is jouw begrotingstekort te groot. Of uh, uh, andere economische parameters niet kloppen. Dan ligt je voor die periode dat je nog niet voldoet aan de Europese regels. Die we met elkaar afgesproken hebben. Ligt je eruit en mag je niet meebestemmen daarin. Erwin. Dat betekent, uh, dat betekent uh, af... Sorry dat ja? ik je onderbreek. Niet, niet, niet, oh, ja. Sorry Peter. Sorry dat ik je onderbreek. Maar Erwin. niet omdat je in mijn straatje past. Maar weet je wat jij dus zegt. Dit zinnige verhaal. Hoe komt het dat het te weinig boven... als je op een verjaardagsfeestje bent of zo, en je houdt dit verhaal... wat zijn de reacties van de mensen om je heen? Um, die kijken me, me aan en uh, denken... Uh, um, um, uh, het zal wel, ik geloof wel dat het belangrijk is... dat een uh, uh, um, puur sec op, op, op monetair uh, vlak, dus op geldwaarde... niet geconcureerd mag worden. En ze snappen ook, als ik ze uitleg... ...dat wanneer landen onderling met elkaar zaken doen... ...en de regering van één land die zegt... ...joh, mijn geld is niet vrij verhandelbaar... ...ik laat mijn geldwaarde lekker zakken ten opzichte van de euro... ...of ten opzichte vroeger vanaf de gulden... ...want dan kunnen mijn bedrijven beter concurreren... ...dan snappen ze wel dat we het moeilijk hebben... ...maar er zijn nog maar weinig, relatief weinig mensen... Uh, ...in productie bezig. Uh, Prem. Er zijn er ja. nog maar relatief weinig. En, en op het moment dat je het uh, uh, zeg maar in een breder scala, uh, politiek trekt... Dan uh, krijg ik heel vaak uh, mensen met een glazige blik tegenover me. Die beginnen heel glazig te kijken. Ik ga, ik ga het even testen. Blijf alsjeblieft, Anderlein. Ik, oh, luisteraars, ik word zo blij van zulke bedders. Wie ben jij? Felix Netten. Felix, wel, hoe, wat studeer jij? Ook bestuurskunde. Oké, okay, je hoort dit verhaal van een ondernemer. Snap je het of is dit echt voor jou ver van mijn bed? Nou, ik snap het wel op zich. Ja, en ben jij zo iemand die in Europa gelooft, of wil jij terug naar de Je bent 21? Ik geloof in Europa. Ik denk dat dat echt de toekomst is. Als je mee wil blijven doen in de wereld, dan moet je een sterk Europa hebben. Oké, okay, Peter, hoe oud ben jij? Uh, ik ben uh, 52 jaar jong. Oké, okay, dus, maar, maar Peter, ik ben 49. Is het misschien dat onze generatie, want ik snap die sceptis van Europa niet. Ik probeer het, maar uh, ik, ik probeer te kijken. Misschien heb jij een idee, hoe kunnen we de sceptis ten opzichte van Europa weghalen? Skepsis kunnen we weghalen door helderheid te geven. Dat wil zeggen, als wij zeggen de bevoegdheid moet naar Europa, dan moet de Nederlandse burger en de intelligentie van de Nederlandse burger niet onderschat worden. Dat betekent dat je een Nederlander, kun je warm daarvoor krijgen wanneer je zegt bevoegdheden naar Europa. Maar let op, als jij als land die bevoegdheden zelf niet haalt, dan lig je voor de periode dat jij die, uh, sorry, dat jij die regels ja. niet nakomt, je, mag je niet mee besturen. Dan word je bestuurd. Oké, okay, duidelijk tot Peter. Je, je, ja? Hartstikke bedankt. En ik beloof je één ding, we gaan nog veel over Europa doen. Barbara heeft je nummer opgeschreven, we waren en het. Hartstikke bedankt, want echt ontzettend leuk dat je belt. Professor Steunenberg, ja. zo'n beller. Hè? Dit is toch de essentie waar het om draait. Dit is een deel van de essentie. Kijk, een van de dingen die nog niet is gezegd... is dat Europa vooral uh, niet over geld gaat. Uh, het gaat wel ten dele over onze welvaart. Maar Europa is eigenlijk een grote regelgevingsmachine. Dus in dat opzicht, he, wanneer de stelling poneert... Uh, hebben we een prinsesdag hier uh, ook in de komende jaren... is mijn antwoord ja, want wij gaan nog steeds over het geld. Als wij goed in staat blij blijven ons huishoudboekje... op een goede manier op orde te houden... blijven we dat ook voor heel veel jaren. Dus daar is helemaal geen, uh, geen zorgen over... Alleen, Europa probeert om uh, die interne markt uh, zo goed mogelijk vorm te geven... via allerlei regels die uit Europa komen. En dat zie je zeg maar, op het terrein van um, uh, douane, op het terrein van... Mobiele uh, telefoon, commerciële televisie. Precies. We zijn allemaal zo goed komt dankzij Europa. Dat heeft te maken dat je dan uh, met elkaar afspreekt... dat je één en uh, maakt waar iedereen eigenlijk... met min of meer dezelfde condities uh, wordt uh, geconfronteerd. Zodat als het ware niet concurrentie uh, verloopt via verkeerde of andere regels... die eigenlijk zeg maar, iemand bevoordelen ten opzichte van... In dit geval de Nederlandse industrie. Oké, okay, Erwin, goeiemorgen. Sorry dat je zo lang moest wachten, maar Peter was zo interessant. Nee, dat ga ik niet. Jongen. Ik hoop dat je ja, net ja. zo interessant bent als Peter, Erwin. Ja, kijk, weet je. Het is vanavond dan een feestdag, omdat het prinsjesdag is en uh, al dat gedoe allemaal. Maar of het nou in Nederland is of in Europa, weet je. Dat moeten ze gewoon helemaal afschaffen, weet je? Want dat is gewoon een grote poppenkast. Iedereen leidt alles al. En als je nou gewoon... Uh, op dinsdag vragen u. Je hebt normaal in plaats van twee uur, dan laat je doorlopen tot zes uur waar alles besproken wordt. Dan hoef je ten eerste Den Haag niet helemaal schoon gaan maken. Alle gevels worden gereinigd, de straten worden gedaan, auto vrijgemaakt. Erwin, Al auto wat, voor werk auto werk doen doen. wat voor werk doe je? Wat voor werk doe je? Oh toch? ja, dit is Erwin onze glazenwasser, onze vaste surpie. Um, Erwin, glazen, Erwin, Erwin luister? luister even. Luister even. Ja. Uh, uh, wat ik dus jammer vind, normaal heb je van die betere teksten. Nu is het echt zo'n gezeur van je. Nee, maar het kost alleen maar geld, Prem. Daarom zeur ik. En ik, over het Europa, dat Europa, daarom bel ik ook. Kijk, in Europa hebben ze besloten dat ik niet meer uh, de ramen mag lappen op drie oog. Ja. Dus, uh, Nederland wordt al lang bestuurd door Europa. Weet v je, dus daar kun je toch niks meer aan doen. Dat vind ik een heel goede opmerking van je. Maar je je wordt bestuurd door Europa. Dankjewel, Erwin. Uh, professor Steunenberg, wat Erwin nu zegt. Uh, gaat Europa niet te ver als je komt met regeltjes als glazen wasers mogen niet hoger dan twee hoog? Uh, al die uh, flutregeltjes die ze daar maken? Nou, ik denk dat er uh, altijd, uh, en dat geldt voor alle uh, politiek, dat men vaak regels uh, bedenkt. Uh, waarvan je de vraag moet stellen: is het nou wel nodig? Nou, uh, dat is aan de politiek. En ook hier bij uh, zijn probleem van Erwin. Uh, ja, daar heeft ook de Nederlandse politiek bij gezeten. Heeft dat goed gevonden. En daardoor is dit uh, gekomen. En ik vind ook dat we dat, zeg maar, debat. Uh, zeg maar, de discussie erover. Uh, uh, toch wat vaker moeten gaan voeren. Van vinden we het nou prettig om regels te krijgen. Bijvoorbeeld over uh, het feit dat Glazen wassen dus niet meer op landers mogen staan. Uh, vinden we dat prettig? Willen we dat of willen we dat niet? En dat we dat op een gegeven ogenblik ook in Nederland met elkaar bespreken. Oké, okay, ik kreeg van... een HPA, hier een mail. Hoe moet je reageren op tweeter, cheaters? Dan zeg je de samenwerking toch op. En wacht je weer tot de ander gaat samenwerken. U heeft Axel Rot gelezen. En ik weet niet wat waar heeft hij het heet over? Axel Rot, heeft u dat gelezen? Ja, dat ja, ja. Nou, is heel ingewikkeld. Maar ik denk dat um, eh, je natuurlijk niet een goede samenwerking kunt hebben. om te zeggen van vandaag geven we niet. morgen misschien wel. en overmorgen weer niet. Um, dus op, dat manier, op die manier gaat dat natuurlijk niet lukken. Als je met elkaar samenwerkt. ga je toch een langdurige relatie aan. En dat is ook zeg maar een, een, een inzicht uit de literatuur. een inzicht uit de wetenschap. En dan moet je zeg maar af en toe het um, uh, uh, incasseren. maar tegelijkertijd ook even je tanden laten zien op het moment dat een ander zeg maar, afwijkt van datgene wat je leuk vindt. En nu willen die Grieken een referendum houden of ze wel of niet uit Europa moeten stappen? Nou ja, kijk, als Griekenland dat wil zelf, moeten ze dat ook vooral doen. De verdragen bieden die mogelijkheid. Dus wat dat er gaat, dat is democratie lijkt mij. Praten erover, praten over wat je wil en praten wat je zeg maar, zou willen doen met Europa. Oké, okay, ik kreeg van A. Dillemore hier een mail. Ik kan wel horen dat u echt niet in Nederland geboren bent. Want je verkwanselt je land niet aan derden. Het hand blijft nader dan de rok. Kijk, dit soort pseudo-nationalistische gevoelens, wat moet je daarmee? Nou, kijk, Europa is eigenlijk ook Nederland. Kijk mensen denken dat Europa iets is wat ver boven staat. Maar Europa bestaat uit politici, ook uit Nederlandse politici en ook Nederlandse ambtenaren uh, overigens die proberen om het belang van Nederland daar naar voren te brengen. Um, ik vind het altijd erg verrassend te horen wanneer uh, er wordt gesteld van Europa heeft dit besloten, maar wij vinden wat anders. Terwijl er in Nederland dan geen debat heeft uh, plaatsgehad. Ik vind dan ook dat Nederlandse politici eerlijk moeten zijn om dat debat te voeren en hier in Nederland met elkaar te spreken van gaan we dat doen of gaan we het anders doen. Ook dat debat wordt niet gevoerd. Luisteraars, ik moet er melden ...op last van Barbara en Momo. We zijn live te horen op Politiek 24... ...bij de beelden van Prinsjesdag. Dus als u naar Politiek 24... Wie kijkt dan Maar goed. Um, luisteraars, wij hebben hier op Radio 1 afgesproken... ...dat we iedere dag... Aan, ...of ieder uur aan het einde van het uur... ...van iemand een reactie zullen horen... ...op uh, de begroting, op het, uh, de miljoenennota. En wij vonden het leuk om het... ...vanuit de Europees perspectief te doen. En we zijn zeer blij dat we waarschijnlijk... ...als enige een vrouw aan het woord laten. Hier is Sofie in het veld, met haar commentaar op de begroting. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Beste Mark. Opiniemakers over de plannen van het kabinet Rutte. De mening van Europarlementariër Sofie in het veld over Europees beleid. Beste Mark, ik heb gezien dat de VVD onlangs schoorvoetend de weg naar Europa weer terugvinden is... Uh, dat is heel positief, daarmee feliciteer ik je. Maar ik zou je willen uitnodigen om meer ambitie en meer les te tonen. Uh, de ambitie die nodig is om van Nederland weer een koploper te maken in Europa in plaats van een dwarsligger. Want Mark, de wereld verandert en de hegemonie van het Westen is niet meer vanzelfsprekend. We hebben Europa nodig, we hebben een sterk Europa nodig... Uh, want Nederland heeft altijd een dikke boterham verdiend in een Europa met open binnengrenzen. En met onze nuchtere Hollandse blik zien we echt wel in dat we een sterk Europa nodig hebben voor onze kwaliteit van leven. Dus Mark, ik zou je willen zeggen, uh, begraaf je niet in nostalgie en angst voor de buitenwereld. Maar ga voluit voor Europa vanuit een eigen visie op de toekomst. En zorg dat Nederland geen dwarsligger is, meer is, maar koploper wordt in Europa. Mark, je bent 21 jaar, je hebt driftig zitten schrijven, je bent student tijdens deze hele uitzending. Als ik je nou moet zeggen, geef me één reden waarom we geen Europese minister van Financiën moeten hebben. Wat is jouw antwoord? Dan is mijn antwoord dat uh, veel mensen binnen Europa het een fout plan vinden. En dat we, omdat we toch een democratisch uh, beginsel hebben, we daarom niet zouden moeten doen. Goh. Professor Steunenberg, u hebt wel slimme studenten. Ik moet van Elisa iets voorheen lezen. Ik hoor op radio 1 Prim net min achter Nederlanders die de gulden terug zouden willen idioten noemen. Een beetje meer respect zou geest kwaad kunnen. Laat hem zijn president en drugsbaron e. Bouterse idioot noemen. Sorry hoor Elisa, ik ben Nederlander. Mijn koningin is Beatrix en mijn minister-president Mark Rutte. Mensen zoals Prim die kapitalen verdienen, dat klopt. Met subsidie- en vriendjespolitiek, dat klopt ook. Ik vul mijn zakken hier op radio 1 bij linkse radiozenders. En op TV moeten hun mond houden. Zulke graaiers komen nooit in financiële problemen. Nee, maar die financiële problemen heb je ook niet gekregen door de euro, hoor. Lieve Elisa, en ik krijg van Momo nog eentje. Welke moet ik nog lezen? Ria, ik vind het prima, maar ik vind wel dat landen meer samen moeten gaan werken. We zijn weer het beste jongetje van de klas. Professor Steunenberg, de tijd is weer omgevlogen. Ik dank u hartelijk en ik hoop dat we... Bent u kandidaat voor de Europese minister van Financiën? Nee, absoluut niet. Absoluut niet, Prem. Nou. Ja, hartstikke bedankt. We gaan nog veel van u horen. Ik dank alle deelnemers en luisteraars. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... die netjes in euro hun belasting betalen. En de ster gelden, de financiers van de publieke omroep. Redactie Anouk Tulner, Rien Aertje, Roenschap, Hock Fatima, Basha, Productie, Hans Twind, Momo Techniek, logistiek en transport Wim de Peter. Eindredactie en regie de lieve, altijd vrolijke, slimme, goede manager Barbara van der Klint. Zo meteen Lieselotte Thomas en Dana Felix Meuders met de gids.fm. Tot morgen. Namaste. Daar.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 Vliegersvluggen vroegboekers vliegen veel voordeliger naar de wintersom. Nu tot 500 euro vroegboekkorting. Plus extra flitskorting tot 50 euro per persoon. Arke.nl, dacht het wel. Wiebe, zeg jij onze luisteraartjes eens even uit... waarom ze niet bij hun zuur bij elkaar gegraaide spaarsentjes kunnen... als ze het nodig hebben. Jort, je hebt helemaal gelijk.